Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Klimaatverandering is met afstand het belangrijkste thema voor de ruim duizend jongeren... die dit jaar hebben meegedacht over het UNICEF jongerenadvies. In dat rapport dat vandaag verschijnt op Jongerenprinsjesdag... komen ze met voorstellen voor verandering. Zo moet er volgens hen een einde komen aan reclames voor vlees- en vliegreizen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor focaccia-brood uit de supermarkt dat mogelijk listeria bevat. Het gaat om focaccia basilicum tomaat van het merk Boboli Mediterraneo met houdbaarheidsdatum 3 oktober. Geadviseerd wordt het brood niet te eten. De listeria-bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand, zoals zieke, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen. In zeldzame gevallen kunnen mensen die de bacterie binnenkrijgen zelfs overlijden. In Iran zijn er ruim 260 mensen opgepakt die demonstreerden tegen het regime, melden lokale Iraanse media. Dit weekend was het precies een jaar geleden dat de Iraanse vrouw Massa Amini overleed... nadat ze door de politie was gearresteerd omdat ze haar hoofddoek te los droeg. De 260 mensen die zijn opgepakt worden beschuldigd van het in gevaar brengen van de openbare veiligheid... het aanzetten tot protesten en het bezit van wapens. Bij een huis in Breda was afgelopen avond rond 10 uur een explosie. Onduidelijk is wat er precies is ontploft. Buurtbewoners melden dat het geen grote knal is geweest. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek rond de woning en vraagt getuigen zich te melden. Het weer in de loop van de nacht komen vanuit het zuiden buien. Daarbij zit ook onweer. Plaatselijk kan er veel neerslag vallen. Het wordt niet kouder dan 18 graden. In de ochtend verlaten de buien ons land en daarna schijnt de zon af en toe. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Web nu de nacht. We'll ZFM Zandvoort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 Ik ja. Nee,